Twee uur, Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Bij het Italiaanse eiland Lampedusa zijn zo'n 700 vluchtelingen uit Noord-Afrika aangekomen. Meer dan de helft is met bootjes vanuit Libië vertrokken. Afgelopen nacht kwamen ze aan op Lampedusa. Twee andere boten met zo'n 200 vluchtelingen zouden nog op weg zijn naar het eiland. Sinds het begin van de onrust in de Noord-Afrikaanse landen... wagen duizenden mensen per week de oversteek naar Europa. Veel van hen komen om het leven door slecht weer... In Syrië zijn de laatste uren opnieuw honderden mensen gevlucht naar Turkije. Inmiddels zouden zich zo'n 4300 Syriërs in Turkse tentenkampen bevinden. De meeste vluchtelingen komen uit de noordelijke stad Yisr al-Shugur... op zo'n 15 kilometer van de grens. Het Syrische leger heeft veel militairen naar die stad gestuurd... om de dood te wreken van 120 agenten en militairen. De Turkse premier Erdogan maakt zich zorgen over de radicalisering van de Nederlandse politiek. Het is voor het eerst dat Erdogan zich uitlaat over de gedoogsteun van de PVV. Volgens de Turkse premier komt van radicalisering alleen maar ellende. Hij zegt zelf dat zijn AK-partij niet links en niet rechts is. Het politieke midden is volgens Erdogan de beste weg. In een reactie noemt PVV-leider Wilders de Turkse premier een gevaarlijke islamist van het ergste soort. Wat ons betreft komt Turkije nooit bij de Europese Unie, al dus Wilders. Het lichaam van de man die afgelopen zondag met zijn auto in de Waal... bij het Gelderse Tuil reed, is gevonden. Donderdag is het lichaam zo'n 50 kilometer verderop... in de Merwede bij Dordrecht uit het water gehaald. De man van 27 negeerde zondag een stopteken van de politie... en kwam na een achtervolging in de Waal terecht. Een dag later werd het lichaam van een vrouw gevonden... die ook in de auto zat. Het weer, overal buien die gepaard kunnen gaan met onweer. Aan het einde van de middag klaart het op. Het is zo'n 17 graden... Morgen zonnig en zo'n 20 graden. Tweede Pinksterdag bewolkt en regenachtig. Dit was het NOS Journaal. AWB-verkeersinformatie met files op de A2. Vanuit Utrecht naar Amsterdam. Bij Oudekerk aan de Amstel, 3 kilometer. Ook op de A2, maar dan vanuit Eindhoven naar Maastricht. Bij Leende 2, bij Sint-Joost 2 En bij Urmond nog eens 2 kilometer. Na een ongeluk op de A7 van Heerenvee naar Groningen. Bij Hoogkerk 4 kilometer. De rechterrijstrook is dicht. En dan nog de A76 vanuit Geleen naar Heerlen. Bij Schinnen, 3 kilometer. Me, me. Wereldwijd werken wij met man en macht om uw bedrijf nog succesvoller te maken. Bel 0800 0552 of ga naar dal.nl. DAL Express. Excellence. Simply delivered.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 Kies Office Basis van Ziggo Zakelijk en werk nu ook supersnel. En draadloos met de gratis wifi-modem. Bel 0800 0620. Dit is Radio 1. Tros in bedrijf. Tineke Verburg en Peter de Bie. Welkom terug bij Trots in Bedrijf. Het programma op Radio 1 over ondernemend Nederland. Tot half drie één gespreksonderwerp. En dat is kamperen. Ja, zo'n pan macaroni warm houden in je slaapzak... terwijl de tomatensaus op de eenpitten staat te pruttelen. Lauw biertje in de koelbox. Euh, douchen met een muntje de hele dag met zo'n wc-rol onder de arm. Dat is eerlijk gezegd ook een beetje mijn beeld nog van kamperen. Maar ik heb begrepen dat het inmiddels achterhaald is. Uh, het gaat toch minder goed met de campings... dan je in tijden van economische crisis zou verwachten. Creatief ondernemerschap in de kampeersector. Daarover gaan we praten met Margreet Tonen docenten verblijfsrecreatie aan de NHTV... dus de Internationale Hogeschool voor Toerisme in Breda. Daarnaast de vrije tijdsondernemer Peter Vriend... van gezinscamping De Bongert in het Noord-Hollandse Tuitjenhoorn. En tot slot André Licht van camping De Hertshorn in Garderen... dat ligt op de Veluwe. Goedemiddag allemaal. Goedemiddag. Uh, ja, dus ik noemde dat nog steeds kramperen. Hè? Uh, dat is achterhaald, heb ik begrepen. Mevrouw Toning? Ja, dat is zeker achterhaald. Maar dat heel veel Nederlanders nog zo denken, dat is denk ik niet achterhaald. Want wat u zelf al zegt dat u er zo over denkt, ik denk dat heel veel Nederlanders daar helaas ook nog zo over denken. Hoezo? Krijg je nu een uh, wc-rol uitgereikt bij het toilet, maar voor de rest. Uh... Nou, gelukkig zit die wc-rol nu prachtig in een houdertje op een van de vele toiletten die in een prachtig sanitair gebouw. Of misschien wel in een badhuis uh, op de camping staan. Of misschien hangt die wc-rol wel prachtig in een privé-sanitair unitje... wat bij de staanplaats uh, ah, gebouwd is. Die zijn er ook. Die zijn er ook al. Voor en jezelf. die komen er ook steeds meer, ja. Dus dat betekent dat je twee staanplaatsen naast elkaar hebt. En daartussen is, is dan een klein gebouwtje. En in dat gebouwtje, daar is een toilet en een douche en een wasbak. En uh, daar hangt dus een prachtige wc-rol. En die deel je met de buren? Ja, wc nee, ook. nee <laughs> want die privé-unit is vaak ook weer opgedeeld in twee kleine privé-unitjes. Ah, dus iedereen heeft dan een eigen wc en een eigen uh, douche en een eigen wasbak voor zichzelf. En die kan hij ook zelf inrichten en uh, zelf ook schoonhouden. En de, de beide heren van de, de campings, de hertshoorn en de bongert, uh, kramperen bestaat niet meer? Voor nee, mij gaat uh, absoluut niet meer. Ik uh, onderschrijf dat het imago nog helaas uh, uh, in beeld blijft. Vooral aangezet door de media. Maar de, door de media? Uh, de media wil heel vaak onze branche uh, in dat imago weg, wegzetten. Is dat zo? Waarom absoluut. zouden ze dat in vrede? Waar we dat aan? Uh, commercials? Uh, uitdrukkingen? Wacht uh, ja, even, commercials. Mm. Commercials die worden toch alleen de uw sector gemaakt. Dat is toch niet zo dat uh, kranten zelf lullige dingen over kamperen gaan? Uh, Nee hoor, zeer recent is nog een verzekeringsmaatschappij... waar mensen nog in een uh, aluminium wasstrog in het open land, in het gras... Uh, hun tanden stonden te poetsen en stonden te, te scheren. Waar zien we de omgevallen toiletten nog? Dat iemand de scheerlijnen wegrijdt en al dat soort dingen. Ik ga niet zeggen dat ze voorkomen zijn, dat ze weg zijn. Maar de top van de markt is dat stadium gepasseerd... en werkt aan een absoluut veel beter product. En dan nog uh, even naar... Uh... Ja, natuurlijk helemaal mee eens. Uh, ook André uh, Licht, ja. Ook bij ons is dat beeld uh, al jaren niet meer zo. En uh, de gasten die uh, met regelmaat komen zullen dat bevestigen. Maar helaas is uh, algemeen gezien uh, nog wel uh, de visie dat kamperen nog steeds kamperen is. Wij gaan daar een slagje verder in, want wij hebben sinds een aantal jaren hele luxe ingerichte tenten. Waar gaan, zelfs... zo, gaan we het zo nog helemaal uitgebreid over hebben, wat het allemaal nog even. wel kan zijn. Want jullie hebben nu tot half drie de tijd he, om dat uh, fout imago om dat uh, te veranderen. Mevrouw Tonen, u bent docent verblijfsrecreatie aan de NHTV, dat is dus die, uh, die Hogeschool voor ja, Toerisme. Ja, dat klopt. Uh, u was ooit. Campinginspecteur bij de ANWB, w ja, wanneer, dat, wanneer was dat? Uh, dat uh, was van ongeveer 1985 tot 2000. En dat, dan, dan hebben we het waarschijnlijk nog oh. wel over het echte kramperen. Wat voor campingbezoek nou, is u toen het meest bijgebleven? Uh, nou, ik was uh, campinginspecteur in uh, Turkije... En uh, ik was campinginspecteur in Oost-Europa. En zeker toen de muur net viel, toen uh, heb ik uh, heel Oost-Duitsland uh, in kaart gebracht. Ja, u zat wel dus, dus... gruwelijke dingen gezien hebben. Ja, daar, ja, daar, daar, daarover, daar, dat is onbeschrijfelijk wat, vertel, daar allemaal, wat daar allemaal gebeurde. Ik kan me echt nog kampeerterreinen herinneren. Waarbij het een kampeerterrein van iets van 250 staanplaatsen het moest doen met één plompsklo, zoals dat heette. Dat was dan een gat in de grond met zo'n zo deksel erbovenop, ja. waarin uh, de, hele de hele camping dan uh, zijn behoefte moest doen. Maar wij zouden het vandaag wat meer over positieve dingen hebben. Dat is natuurlijk ja, maar ook goed, daar zeggen, heel erg die, veranderd. Die tijd ligt dus ja. inderdaad achter ons. Maar omdat u ja. juist ook inspecteur bent geweest... is het toch ja. leuk u, u hier bij dit onderwerp te hebben... om te vertellen wat ja, er weten. allemaal in die tijd veranderd ja. is. Meneer Vriend, u bent mm. van de boord. Uh, dat is een camping die is ontstaan, geloof ik een boomgaard van uw schoonvader. Vertel, hoe ging dat? Ja, drie uh, hectare boomgaard in 1957, geloof ik. Geen geld voor vernieuwing. Uh, we zijn maar een camping begonnen zonder verstand van zaken. En uh, uh, zo is het gegaan met vijf opgroeiende kinderen. En wij hebben dat bedrijf uh, Mogen we, we, we stonden de caravans gewoon onder de tenten tussen de appelbomen? en U kunt het zich wellicht ook niet meer voorstellen. Maar het ging zo goed in het begin dat de gasten zelf hun bomen moesten kappen. Om, <laughs> om, om de caravans ja. er tussen ja, de, de, dezelfde riolering in te graven. En, en dat vond u allemaal best? Dat was voor mijn tijd. Dat was allemaal voor mijn tijd. nog? Er werden paden aangelegd voor de dakpannen van een school die werd verbouwd in het dorp. En de wastafels uit dezelfde school hingen in onze eerste sanitaire gebouw. Kijk, Ik heb het over 1970. Ja. moet ik zeggen. Ja. Toen is het begonnen. Ik heb daarna met mijn huidige partner, zakelijke en leefspartner Wilma, alles weer mogen opruimen tot een eigen tijdspark. En we hebben dat ook mogen uitbouwen ik van even, drie jaar. dertig. Want, wat is nu uw doelgroep en, en wat biedt u? De doelgroep blijft kinderen tot elf jaar. Met dus gezinnen? Ouders, gezinnen ouders, met jonge kinderen. Ja, ik zeg bewust de kinderen voorop en de okay. ouders erachteraan. Uh, de actieve 50-plusser voelt zich daar ook uitstekend thuis. En wij zijn een veelzijdig vrije tijdsbedrijf geworden. Een camping alleen heeft het best lastig... want die heeft een kort draagvlak voor alle investeringen. Onze branche is een zeer kapitaal intensieve branche. Dus ja, wij u verhuurt verbreding... niet meer alleen een grasveldje? Nee, wij verdienen een deel van ons geld nog met het grasveld... de groene bomen en de blauwe lucht. Maar een ander groot deel is de dagattractie... regionale dagattractie waar de campinggast gebruik van maakt... de Hollebolle boom, speel- en waterplezier in Tuitje Horen. Maar wat en... moet ik daarbij voorstellen? Uh, drie belevenissen, een indoor speelparadijs... Een buiten uh, uh, speelstructuur die is gebouwd door de Oost-Duitse Jurken Bergman... in een labyrintfunctie waar wij niet vertellen wat de doelstelling is... maar waar de kinderen zelf hun spel maakt, zelf hun beleving maakt. Er zit een 18-hoost minigolfbaan in, maar nergens staat een bordje... wat baan 1 en wat baan 2 is. En heel weinig gasten hebben baan 18 gevonden. Wij laten de kinderen en de ouders laten het spel zelf Eén keer per week maken. haalt u de mensen die daar nog staan, haalt u eruit. Onze man met gevonden voorwerpen zit een kind of 30 in. Oh, okay. dus, da dus daar zitten we niet in. Geweldig. En, daartussendoor... en dan komt er vast nog wel iemand de kleintjes een keer voorlezen. Of ja, niet? ja dat, dat is het animatieprogramma. Wat ook deels voor de camping is, deels voor de dagattractie. Dat is voldoet tegenwoordig niet meer met voorlezen. We hebben nee. professionele acteurs, we hebben zangers, we hebben zangeressen. We hebben theaters en al dat soort voorzieningen horen erbij. We hebben een, een stukje entertainment dat, dat uw gasten bij u kunnen verwachten. Daar kunnen we even naar gaan luisteren. Oké. Okay. Nou, kortom, dat uh, klinkt heel professioneel. K-12, dat denk ik. K-12. Meneer, meneer Vriend, vertel eens even. Al die attracties... ik begrijp wel dat u daar ook meer mensen naar u toe trekt dan alleen campinggasten. Maar het is wel een enorme investering. Zijn campinggasten bereid om daar meer voor te betalen? Wij zijn van mening... als de kwaliteit goed is... dan mag je een wat stevigere prijs uh, berekenen. Dat uh, wordt ook aangegeven... door onze bedrijfsresultaten... Wij zitten nagenoeg het hele seizoen vol. Dat is een, een, een plus. Bent u duurder dan een gemiddelde camping? Wij Wat kost zijn... een standplaats bij u? Nou, De prijsdiversatie is in onze branche ook onontkoombaar. Wij rekenen voor het laagseizoen 15 euro maar. Maar in het hoogseizoen 58 euro per nacht. Er zit een heel, heel groot verschil in. Die kwaliteit moet dan wel goed zijn. En wil men er ook voor betalen. Wij zien het in onze sector. De bedrijven die dit beleid voeren, die zijn succesvol. André Licht is van de camping Herzhoorn. Die u heeft... Ook een gezinscamping, hè? Klopt. Houden het u bij u ook op 11-jarige leeftijd op? Uh, ja, uh, tot nu toe wel. Alle animatie en recreatie. Waarom is dat? Omdat dat van oudsher de doelgroep is die voornamelijk in Nederland bleef kamperen. Uh, daar waar het met kleine kinderen lastig was om een heel eind te gaan rijden naar de zon toe... bleef die doelgroep in Nederland... En, en uh, met oudere kinderen kun je makkelijker die verre reis maken. En daarom oh. zijn er heel veel bedrijven in Nederland... die vooral op die doelgroep gericht zijn. En die groepen daarboven die gaan maar lopen klieren... met kratjes bier en dan krijg je gezeur? Of uh, hoe zit dat? Dat was in het verleden wel het beeld wat ervan was. Wij... Uh, Vinden. En dat komt ook omdat we zelf inmiddels tieners hebben dat het helemaal niet zo is. Dus we hebben ook wel de plannen om gewoon voor die doelgroep steeds meer te gaan organiseren. Ja, want je hebt nou natuurlijk een hele generatie die dan niet meer weet wat kamperen is... als ze door jullie er altijd afgejaagd zijn. Helemaal terecht. Ja. Ja. Um, als u nou net het verhaal van meneer vriend hoorde waarin onderscheidt uw camping zich dan van uh, zoiets als de bonger Nou, wij zijn niet gericht op uh, de dagattractie zoals uh, in de bonger het geval is... Uh, de Bongert heeft daar ook de locatie voor in Noord-Holland. Is dat eigenlijk een eilandje in de omgeving? Op de Veluwe zijn heel veel dagattractieparken. Dus voor ons is dat niet een toegevoegde waarde. Uh, wij zijn een camping met alleen maar toeristische plaatsen. Um, dat is op zich al redelijk uniek in Nederland en ook op de Veluwe. Uh, dus wij moeten het nog wel hebben van dat stukje groen gras. En we proberen door innovatieve producten zoals boomtenten, artcamp, uh, boomtenten. safari tenten... Vertel, was is een boomtent? Een boomhut ken ik, maar een boomtent niet. Een boomtent is eigenlijk een boomhut, maar dan in een tentvorm. Het is gewoon een, een, een, een druppel van een metalen frame met tentdoek eromheen... die op twee meter hoogte in een boom hangt. En wat zei u nou als tweede art... Artcamp, dat zijn Artcamp. Een, Ja, dat is eigenlijk het vervolg op de boomtenten. Uh, dat zijn een drietal bolvormige tent, tenten... Op, waarvan er twee op palen staan... en dus een futuristisch karakter hebben. En daarin kan overnacht worden twee slaapkamers en een woonkamer. En waarom zou je dat doen? Um, dat zou je doen omdat je wat wilt huren. Je hoeft niet je eigen kampeermiddel mee te nemen. En je kampeert dan in iets anders. En dat is natuurlijk leuk. Het is een belevenis. En je kunt dan nog eens een keer terugkomen met een verhaal van... ja, ik heb wel gekampeerd, maar... He, niet zoals het imago nog steeds heerst: van ik heb gekrampeerd. Want ook in die bollen zit gewoon een keukentje in. Er zitten goede bedden in. Dus wat het dat, dat betreft. Kun je tegenwoordig ook net zo goed een huisje huren of niet? Ja, maar toch blijft kamperen sterk. Want kamperen is. Uh, lekker buiten zijn, lekker in de natuur, ongedwongen uh, en veel socialiseren. Want ja, de contacten ja. op een camping liggen heel anders dan in een bungalowpark. Ja. Mag ik even aan u vragen, mevrouw Tonen? Uh, even zo in het algemeen over die hele sector. Hoe, hoe staat de kampeersector ervoor? Want we zeiden al in onze aankondiging van... nou, je zou verwachten dat het in de crisis dat dat storm loopt op die campings. Maar dat is niet het geval. Nee, dat, dat, dat, dat, dat klopt. Uh, sinds 2003 is het duidelijk een, een, een kleine afloop van het aantal overnachtingen op kampeerterreinen. In 2009, toen de crisis op zijn hoogtepunt was, toen uh, was er ook een stijging. En we dachten allemaal, oh, nou gaat het weer lekker uh, zich uh, goed ontwikkelen. Uh, die, ontwikkeling, die positieve ontwikkeling heeft zich niet uh, doorgezet. Waarom niet? Uh, ja, omdat mensen toch uiteindelijk niet zoveel gingen kamperen als wij gedacht nee. hadden. Want mensen en... kunnen voor twee, driehonderd euro naar Turkije. Uh, tenminste... All, all in, hè, met ja. uh, eten en er... 199 euro. 199 euro. Nee. nee, maar dat is vrij bizar. Daar kan je natuurlijk ook bijna niet tegenaan concurreren, toch of wel? Hmm. Nee, dat, dat is heel erg lastig. En daarom is het juist zo belangrijk dat de bedrijven heel erg hun best doen om te innoveren en zich te onderscheiden... dat mensen juist wel kiezen voor de kampeerterreinen in Nederland. Dus, en dus ik, je moet als camping, uh, uh, wat, wat, wat, wat deze heren hier aan, aan tafel hebben... Om een onderscheidend vermogen hebben, focussen op bepaalde doelgroepen... en die heel goed Bedienen. Dus de rol van een campingondernemer dat is, uh, is dat enorm geworden. is veranderd. Ja. Vertel daar eens iets over. Misschien mag ik er wat over ja? zeggen. Wij hebben recent uit uh, onderzoek uh, met een groep ondernemers. Is t, uh, het onderzoek naar het nieuwe kamperen. Daarin hebben we een aantal brainstorm-sessies gehouden. Met, uh, het nieuwe kamperen. We hebben ja. het over het nieuwe werken. We hebben het, we het over het nieuwe kamperen. Ik begin even met het onderzoek. Wat heeft uh, uitgewezen dat wij 26% van de Nederlanders een kampeerbehoefte heeft. 6% heeft een twijfelende kampeerbehoefte. En 68, dat noemen wij inmiddels de 70% groep, zegt: Ik niet. Imago zit daar een deel aan. We hebben daar een onderzoek naar gedaan. We hebben brainstormingavonden gehouden met die 70%. Absoluut niet kampeerders. En daarin hebben we die mensen laten zeggen: Wat zouden jullie willen zien op een kampeerterrein om te gaan kamperen? En wat blijkt? 9 van de 10 opties hebben we al. Wat bijvoorbeeld? Wat bijvoorbeeld een privé-sanitair. Ja. Wij moeten als brandzijnde het gedoe weghalen. Vrijdag de caravan van stal, vrijdagavond inladen, zaterdag naar de camping... uitladen, opbouwen, etc. Dus wij moeten het gedoe weghalen. Hebben we al gedaan, met zoals André licht aangeeft... fantastische, sfeervolle huuraccommodaties. Maar kortom, uw centrale probleem is dus gewoon het imago. Daartoe heb ik een uh, voorstel in in de algemene ledenvergadering van de Rekron En wij hebben als gezamenlijke Rekonbedrijven bedrijven de directie van Rekron opgedragen... om een onderzoek te doen naar de haalbaarheid van een imago-campagne. En 30 juni zit ik in Den Haag met een aantal uh, andere brancheorganisaties... om dat meer handen en voeten te geven. Nou, daar gaan we het zo waarschijnlijk nog even verder over hebben. Want een van de dingen om dat ondernemerschap uh, uh, goed te doen is om je steeds vaker te richten op specifieke doelgroepen. En zo bestaan er dus al campings uh, voor homo's... er staan, bestaan campings voor alleenstaande ouders... Uh, uh, campings voor motorrijders. Viscampings. Van alles en nog ja. wat. Klopt. Onze verslaggever Misha Blok bezocht The White Horse... en dat is een seniorencamping. Dus voor 50-plussers in het veluwe Hulshorst. En ze sprak daar met campingbeheerder Goossen. Zo klinkt een uh, seniorencamping. Alleen maar vogels? Ja, alleen maar vogels. En uh, dat zul je zo wel zien als we naar achteren lopen. Het is uh, ja, enorm rustig. De camping is uh, ongeveer 4 hectare. Ik denk dat er zo'n beetje uh, 60 bezet is. Maar waar zijn ze? Ja, nou, ik denk de meeste nog in bed. Ja, die mensen die houden zich ook gewoon rustig. Dus al zouden ze allemaal er zijn... Je hebt er nog geen last van. Moet je toch af en toe uh, controleren, denk ik, of, uh, of iedereen het nog wel doet? Ja, zeker, zeker. Nou ja, er is heel erg uh, sociale controle sowieso. En ja, ik doe elke dag natuurlijk gewoon mijn rondje. Ik doe mijn onderhoud. Uh, dus ja, je, je spreekt bijna iedereen. Dus mensen liggen hier niet uh, drie maanden met een gebroken heup uh, in de voortent? Nee, dat halen ze niet, hoor. <laughs> dat gaan ze niet. Nee, dat redden ze niet. Zolang kunnen ze zich niet verstoppen voor ons. <laughs> Hoeveel vaste gasten zijn er ongeveer? Ik denk dat er toch wel 20 caravans van de 40, 50 echt vaste klanten zijn. Die gewoon jaar in, jaar uit weer het hele seizoen dat ding er En bij ons mag je hem ook gewoon zwinters laten staan. Dat scheelt ook een hoop gemak. En hoeveel kost zo'n uh, kampeerplek? Je moet zo'n beetje rekenen op uh, rond de 1000 euro voor op het veld. Voor het hele jaar? Voor het hele jaar, dus dat is eigenlijk niet zo heel veel. En dan zit zelfs nog 400 kilowatt aan stroom bij in. We gaan zo meteen naar Cor, dat is mijn grote vriend. Die man is uh, dik in de tachtig, weduwnaar. En uh, die man die uh, zegt, ik uh, wil wat te doen hebben. En uh, die uh, doet zo nu en dan wat schilderklusjes en zo. En uh, nou, dat is een hobby. Nou, dat is prachtig hoe dat gaat hier. Wat een mooie plek heeft hij hier. Uh, ik ben er ook blij mee. Het is de eerste keer van mijn leven dat ik op een camping sta, lang sta. Ik ga even zitten eigenlijk. Dat gaat veel makkelijker, goos gaan zitten. Ik ben hier terechtgekomen, nou ik ben hier echt helemaal gelukkig. Ik ben opgevangen door, nou ja, eigenlijk alle gasten een klein beetje. Op een, een manier die ik helemaal niet verwacht had. Ik heb hier een beheerder getroffen die mij een heleboel dingen laat doen. Ik ben het een en ander aan het schilderen Ik ben het een en ander aan het opknappen. Vandaag of morgen mag ik ook nog een keer op de grasmachine gaan draaien. Heb tegen me gezegd. <lacht> nou, wat, wat kan een mens dan meer willen op deze leeftijd? Ja, dat weet ik ook niet. Dit ging over de 50-plus camping The White Horse. En onze verslaggever Misha Blok was in gesprek met campingbeheerder Gozen. Hier in de studio praten we verder met Marge. Docent verblijfsrecreatie aan de NHTV. Peter Vriend van Gezinscamping de Bongert en André licht van Camping de Hertz. U hoort dit, een bejaarde camping. Uh, ja, zeg het maar. Volgens mij is de feest daar voor die man. Voor die man wel. Alleen dit is waar we net ook al over spraken. Dit is het imago wat er nog steeds heerst. Ja. Het zijn alleen maar bejaarden. Ze worden nog ingezet om klusjes te doen. Eigenlijk is dat campingleven een leventje we op zich. We zitten hier met een vergrijzing die er aankomt. En dit is een meneer, een 55-plusser... die is met de hele community die om hem heen staat. Zodat hij uh, uh, hè, een weduwnaar en die helemaal opgevangen wordt. En ook nog klusjes kan doen. En dan zegt u dat is slecht imago versterkend. Het idee dat alleen maar oudere mensen op een camping verblijven... Nee, nee. en er wordt gezegd een heel seizoen... We hebben gezegd het is een seniorencamping. Ja, maar dit is een van de campings. We zitten hier ook aan tafel met bedrijven... die veel meer proberen te organiseren dan... hier heeft u uw plekje en u mag nog meewerken ook. Bij ons wordt heel veel georganiseerd. Peter heeft het net ook al ge gezegd. Veel aan animatie gedaan, veel aan vermaak gedaan... Um, uh, een, een, be een bedrijf waar uh, op iedere plek ook uh, elektra, water, televisie aansluiten. Precies, maar Peter, ah, vriend. Ja? Mijn vriend, meneer Vriend, is dat de enige bedreiging? Is dat het slechte imago nog steeds? Nou, ik, ik wil even aan de basis beginnen. Voor op zich is het goed dat zo'n bedrijf er is. Ja. Wat is een doelgroepkeuze? Nou, we we zeggen, hadden het net over de 11+. Die, die hebben op uh, Terschelling uh, in een bepaald uh, camping een fantastisch park. Ze hebben daar geen bomen uh, rijden, maar rijden met kratten bier. Uitstekend, want die doelgroep zit daar geïsoleerd en gecontroleerd. Prima. Alleen, het staat vaak stereotyp voor de brand. En daar gaat het ons om, want de brand heeft zich... Doorontwikkeld, die heeft meer gebracht. Dat zijn vrije tijdscentra's geworden. Wij zijn niet meer alleen de campings van toen. Mevrouw Tonen, bestaat er eigenlijk ook een allochtone camping? Of uh, komen de allochtonen op campings? Uh, helaas nog niet. Waarom niet? Nee, nee ik, uh, ik kan nog geen kampierterrein noemen waar op dit moment uh, allochtonen recreëren. Het, uh, het gedrag van allochtonen... Uh, in de hele sector is ook nog helemaal niet echt goed onderzocht. We weten helemaal nog niet wat allochto hoe allochtonen zouden recreëren... Uh, en hoe ze dat nu doen. Daar uh, ben ik op het ogenblik een, een, een promotietraject op aan het doen... om te kijken van uh, hoe zouden we... Uh, het ook aantrekkelijk kunnen maken... dus de hele branche aantrekkelijk kunnen maken... voor onze nieuwe Nederlanders. Dus voor Turken, Marokkanen, Surinamers, Antillianen. Want op dit moment hebben we in de verblijfsregia... Nee, nog geen idee. U ook meneer voor... Vriend? Nee, nee, nee hoor, nee, ik, nee, ik, nee. Ik, uh, ik... Maar u word... ligt ook nog nooit nee. iemand gezien? Ja, ja. een enkeling. Maar die is dermate geïntegreerd... Ja, dat je die eigenlijk precies. geen buitenlander ja, meer kunt ja, In de dagrecreatie is dat wel heel sterk. Daar zie je, als je een dagje op Walibi bijvoorbeeld rondloopt... zie je zeker 10% allochtonen rondlopen. Ja. Maar onze verblijfsrecreatie heeft dat helemaal nog niet. Meneer Licht, ja. uh, mag ik eens aan u vragen? Uh, uh, u heeft al gezegd, mensen willen niet meer het gedoe hebben. niet meer. Ze willen een eigen toilet en zo. Dus dat ze iets meer luxe en gemak willen, dat begrijp ik. Maar hoe, in hoeverre is de kampeerder in de loop van de jaren verder veranderd? Uh, er zijn verschillende soorten kampeerders. Je hebt nog steeds die kampeerders die het leuk vinden om met, met een tentje de natuur in te trekken. En, het en die primitief hebben niks van, nodig. Die hebben niks nodig. Nee. En dat zal ook altijd blijven, want dat is op zich al spannend genoeg. Maar er zijn er ook die zeggen, gemak is voor mij toch wel belangrijk. En uh, vooral, uh, en daarom nog heel even terugkomend op dat verhaal naar Turkije toe. Uh, men gaat vaker op vakantie. In het jaar. Waar men vroeger gewoon drie, vier weken in het hoogseizoen ging... is dat nu meerdere keren per jaar en korter. En dat past niet goed bij kamperen, omdat je je voorbereiding... het opbouwen, het afbreken en het thuis dat doe je weer niet voor een paar dagen. Nee. Alleen daarom is het al uh, dat er ook een stukje terugloop... in het hoogseizoen zichtbaar is. Waar men vroeger drie weken ging, gaat men nu één of twee weken. En dat scheelt dan een stukje bezetting. Wij proberen daarop in te spelen door producten, huurproducten met een kampeergevoel... en dan praat je bijvoorbeeld over safari-tenten... maar ook een artcamp, wat de, ik net noemde. Ik heb begrepen dat dat glamping heet tegenwoordig. Ja. Dat is een soort glamour camping. glamorous camping. Glamorous camping. Wat krijg je dan, vertel eens? Ja, wat krijg je dan? Dat dat u, u begint met het gevoel... het hotel met de voet in het gras. Een dat hotel is de met de voet in het gras. En ja, ik dacht, ik dacht dat je ook een houten vloer had dan. Nee, maar je loopt toch en je ervaart de natuur vanuit een super accommodatie. Accommodatie die je in hotels en burgerloos mag verwachten... waar privacy gewaarborgd is. Ja, dat, uh, wij hebben daar safari tenten voor neergezet. Uh, en die zijn volledig voorzien van alle gemakken. Er zit een toilet in, er zit een flatscreen in, een DVD-speler. Maar er zit zelfs een bad op pootjes in. Dus het geeft echt het gevoel dat men op safari is, zei het dan in Nederland. En dat eh, blijft nog wel kamperen, want het is nog steeds een tent. Je het doeklappert nog. Je bent buiten. En u verkleed de génere als de olifant. Nee, maar ik heb wel een tropenhelm. Ja, dat is wel heel wat. Maar ja. Het betekent dus, Natuurlijk. mevrouw Tonen, dat kamperen is er tegenwoordig voor iedere doelgroep, waar je allemaal gelijkgestemden kunt vinden, en voor iedere portemonnee. En je kan het zo gek en zo luxe krijgen als je wil. Ja, dat klopt. Je kunt het inderdaad, wat we hebben met de natuurkampeerterreinen, die zijn er en die worden goed bezocht, maar we hebben anderzijds dus inderdaad fantastische beleveniswerelden waarin je dus eigenlijk onvoorstelbaar luxe kunt kamperen. En het gaat weer uit het slop getrokken worden, meneer Vriend? Wij uh, hopen dat het, uh, dat, dat, de, uh, dat het budget komt en dat er ruimte komt... om het product betaalbaar te houden. Want de innovatie die we doorzetten... Uh, die kost een 10, 15 procent per locatie per nacht meer. En dat is voor mij nog wel even de vraag... of de uh, gast van de toekomst die wil betalen. Dan is het concurrentie met het buitenland... Is er één ja. en een hele grote bedreiging komt uit Den Haag, waar de staatssecretaris Frans Wekers van de VVD uh, denkt aan plannen om de BTW het op één niveau te brengen. Dat houdt in dat het kamperen van 6 naar 19 BTW procent BTW zou gaan. En dat zie ik op dit moment als de grootste bedreiging voor, ons se voor onze sector, vooral ten opzichte van het buitenland. Genoeg uitdagingen nog voor de kampeersector lijkt me. Juist. U hoorde Margreet Tone, docent verblijfsrecreatie aan de NHTV. Peter, vriend van gezinscamping De Bongert. En André Licht van camping De Hertshoorn. Hartelijk dank, alle drie, voor de komst naar de studio. Graag gedaan. Ja, uh, Informatie uit dit programma dat is terug te vinden op onze website... www.trosinbedrijf.nl en op teletextpagina 257. Op onze site vindt u ook de mogelijkheid om u te abonneren op de podcast. Vragen en opmerkingen zijn te mailen naar inbedrijf.tros.nl.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 De Turkse premier, Erdogan, maakt zich zorgen over de radicalisering van de Nederlandse politiek... en de gedoogsteun van de PVV. Hij zegt dat er alleen maar ellende komt van radicalisering. In een reactie noemt PVV-leider Wilders de Turkse premier een gevaarlijke islamist van het ergste soort. Wat ons betreft komt Turkije nooit bij de Europese Unie, aldus Wilders. In Syrië zijn de afgelopen uren opnieuw honderden mensen gevlucht naar Turkije. Inmiddels zouden zo'n 4300 Syriërs in Turkije zijn... De meeste komen uit Jisr al-Sjougur, op zo'n 15 kilometer van de grens. Het Syrische leger heeft veel militairen naar de stad gestuurd... om de dood te wreken van 120 agenten en militairen. En het lichaam van de man die afgelopen zondag met zijn auto de Waal... bij het Gelderse Tuil inreed is gevonden. Donderdag is het lichaam zo'n 50 kilometer verderop in de Merwede... bij Dordrecht uit het water gehaald. De man reed zondag na een politieachtervolging de Waal in. En dat is nieuws op dit moment. AWB Verkeersinformatie. Files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Bij Muiden 3 en bij Eenbrugge nog eens 3 kilometer. A2 vanuit Eindhoven naar Maastricht. Bij Leende 2 kilometer. Op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht. Bij Knoop het Oude Rijn 3 kilometer. Daar staat een auto in brand. De rechterrijstrook rijstrook is dicht. Op de A28 van Utrecht naar Zwolle. Bij Amersfoort 3 kilometer. Daar staat een vrachtwagen stil op de rechter rijstrook. En een stukje verderop richting Zwolle bij Elspeet nog eens 3 kilometer. Dan de A325 vanuit Nijmegen naar Arnhem bij het Gelderdoom 5 kilometer. Dit is Radio 1. Avro. Dit is Opium, het cultuurprogramma van de Avro. Met Jan Lom. Welkom bij Opium. Vandaag voor de verandering vanuit de kroon aan het Rembrandtplein in Amsterdam... waar u overigens van harte welkom bent. Loopt u toevallig met een transistorradio. Alhoewel, wie doet dat nog vandaag de dag? Maar bent u in de buurt, komt u hier gerust langs. En anderszins mag dat ook. Tot half vijf hoort u de makers van de opmerkelijke nieuwe film Rabat. U hoort Karel de Rooij over het Festival Klassiek. U hoort regisseur Ivo van Hoven van toneelgroep Amsterdam... over de gigaproductie De Russen. En het eerste half uur praat ik met Hans Onne van den Berg... van de Vereniging Schouwburg en Concertgebouw met Els van Oodijk van de Rijksacademie hier in Amsterdam... met Arjo Klamer, hoogleraar culturele economie... en met Boris van der Ham van D66 over... u raadt het al, de bezuinigingsplannen van staatssecretaris Zijlstra. Zoals altijd in Opium ook live muziek. En dit keer wordt hij verzorgd door Van Dikhout. <tied> u denkt, meestal wordt er toch bij gezongen. Dat klopt, dat gaan ze zo direct ook doen. U hoort ze nog twee maal. Meer dan kwaliteit, een nieuwe visie op het cultuurbeleid. Zo heet die brief die Halbe gisteren aan de Tweede Kamer stuurde. Daarin zijn visie op het cultuurbeleid voor de komende jaren. Kortweg, kleine en ondersteunende cultuurorganisaties... krijgen minder geld of verdwijnen helemaal. Topinstellingen, concertgebouw, Concertgebouworkest bijvoorbeeld... worden zoveel mogelijk ontzien... En zo bezuinigt hij 200 van de 900 miljoen. Wat dat betekent voor de kunst in ons land... ga ik dus vragen aan Hans Onno van den Berg... Els van Oodijk, Arjo Klamer en Boris van der Ham hier aan tafel. Natuurlijk hebben we ook woordvoerders van de regeringspartijen uitgenodigd... zeg ik maar even, maar die waren of op vakantie... of boodschappen aan het doen of anderszins niet bereid of beschikbaar. Uh, meneer Klamer, mag ik met, met u beginnen? Want Sinds gisteren, sinds die brief is verschenen, hebben we al veel uh, uh, verontwaardigde en verbaasde reacties gehoord. Ik vermoed eigenlijk dat u tot een groep mensen behoort die misschien iets minder verbaasd is. In die zin, u heeft eigenlijk al meermalig gewaarschuwd voor wat er nu gebeurt, hè? Ja, al tien jaar geloof ik dat ik denk dat dit uh, niet een houdbaar systeem is. Omdat, uh, vooral als je mensen vertelt wat de subsidies eigenlijk bedroegen en hoog, hoe hoog ze zijn... dat mensen zich altijd rotschrokken. En... U bedoelt hoeveel subsidie er op een kaartje zat dat ja, ze kochten? Ja, precies. En dat is een beetje afhankelijk hoe je het rekenen, maar dat is behoorlijk hoog. En dat mensen dat dan uh, ook niet goed konden begrijpen waarom dat zo was. En dat ik Want dat merkte... is gemiddeld uh, tien keer zoveel als de prijs die je ja, betaalt aan ongeveer, de kassa? ja. En het hangt ervan af een beetje hoe je het rekent. Maar je kan snel berekenen als je denkt dat ze nu 15% van hun kosten uit eigen inkomsten dekten. Nou Dan zit je al op 7 op 1. Toen komt het theater bij, dat is ook nog gesubsidieerd. Dus dat is behoorlijk hoog. En dat is moeilijk te rechtvaardigen. En ik heb altijd betoogd dat de argumenten die de kunstensector aandroegen... vooral de economische argumenten, ik ben econoom... dat die uiteindelijk niet hen zouden gaan helpen. Waarom niet? Nou, omdat je eigenlijk kort al gezegd... Van de, economie is belangrijk voor de, kunst, de kunsten zijn belangrijk voor de economie. Wat zo is... Het levert kunst, geld op. Nou, het levert geld op, maar het is ook belangrijk voor de leefklimaat. Klimaat, maar dat kan je voor heel veel meer dingen zeggen. Dat kan ook zijn, zeggen voor de loodgieters. Je kan dat zeggen voor de kerken. Ik noem maar wat. Uh, voor de cafés uh, waar we nu in zitten. Dat is ook allemaal belangrijk. En, en, uh, en dan kan je met dat argument uiteindelijk niet uit de voeten. Want dat is ook niet een rechtvaardiging per se voor overheidsfinanciering. Bent nee, u het wat dat betreft eens met uh, staatssecretaris Seilstra... dat zegt, ja, het draagvlak voor die kunstsubsidies is veel kleiner... dan de meeste mensen in de kunstwereld zelf denken? Ja, die is uitgehold in de loop der jaren. En dat merk je ook in de reacties. Kijk, nogmaals, ik vind, niet, uh, ik vind wat er nu gebeurt is kapitaalvernietiging. Dat is echt schadelijk. Uh, dat gaat allemaal veel te snel, veel te hard. Er gaat echt veel kostbaars verloren. Maar ik vind wel dat uh, er een tijd is voor een systeemverandering in die zin dat wij als burgers uh, weer bewust worden van de waarde van de kunst... dat de kunsten kostbaar zijn, maar daarom ook wat kosten... en dat mensen in culturele instellingen veel meer bezig zijn... dan ze nu al zijn, maar veel meer... Te zorgen dat wij als burgers ook ons betrokken gaan voelen bij de kunsten... en ook mede verantwoordelijk gaan voelen voor die kunsten. Mede betalen. En mede betalen. En dat niet alleen via de markt, zoals dat altijd gezegd wordt... kaartjes, sponsors, maar vooral via de samenleving. Dus dan denken we aan, uh, ja, uh, mecenas natuurlijk, giften... maar allerlei vrijwilligerswerk, betrokkenheid... Uh, die zich op allerlei manieren oh. uitbetaalt. We hebben, nou, ik heb net een boekje gepubliceerd van Pak aan... dat volstaat met ideeën van uh, hoe het ook anders kan. We gaan, we gaan het er zo over we hebben. Hans Onne van den Berg... Van de theaters en schouwburgen. Uh, te lang niet gezien dat dat draagvlak bij het publiek... aan het, aan het wegvallen was voor die subsidies. Ik moet me even enorm verbijten om niet echt heel kwaad te worden. Nou, doe het. Vo word vooral kwaad. Um, het is zo'n onzin. Eén. Oh. Um, er wordt helemaal niet veel meer van, het, van de samenleving van het publiek gevraagd. Er wordt bezuinigd. De eigen inkomstennorm gaat omhoog in de brief van 17,5 naar 21 wat een groei van draagvlak. Nee, er gaat gewoon 30% van alle kunstinstellingen worden opgeheven. Die gaan helemaal niet meer draagvlak. Nou ja, dat staat ik daar zelfs nee. zegt... zeg. De, de mensen vinden dat er te veel subsidie nee, gegeven dat wordt. Dat vinden de mensen helemaal niet, want dat is dan punt twee. Is er geen draagvlak? Er gaan alleen al 20 miljoen mensen naar de professionele podiumkunsten. Er gaan nog eens 25 miljoen mensen naar musea. Er gaan 20 miljoen mensen naar de amateurkunsten. Er gaan 25 miljoen mensen naar de film. Dat is met z'n allen meer dan 100 miljoen. Dat is twintig keer zoveel als naar het betaalde voetbal. Dus u verwacht ook een ja. grote opstand dus, tegen deze plannen eigenlijk? Nou, die is er al geweest. En dat heeft geen. geen nou, ja, sorry. Die is er al heeft geweest? heel weinig uitgemaakt. Waar we was hebben, die? Nou, dat, dat heb u Ik bedoel, zelf, buiten, uit, de, buiten uit, de culturele wereld dan. We hebben er slag he? van gedaan. We hebben. Uh, 100.000 mensen, meer dan er nog uh, voor de kruisraketten in de jaren 80 op het uh, museumplein stonden, mm -hmm. hebben in Nederland dan schreven om cultuur. Ja, de grote schreven uh, om cultuur. Een enorme schreven om cultuur. Dus dat hele verhaal over geen draagvlak, over meer. U zegt onzin. Dingen, over ongezond zijn. Dan zegt de staatssecretaris of het kabinet, ik geloof dat het Rutte was, ze zegt: uh, Het is ongezond om zo'n subsidieafhankelijk te zijn alsof deze ingreep een gezondheidsoperatie is. Het is een bezuiniging. Ja, die, over die visie, die opmerking van Selstra, zo direct ook nog meer. Boris van der Ham even. De politiek ook een beetje zit te slapen toch bij van... joh, we geven zoveel subsidie, maar de mensen begrijpen dat niet meer? Nou, ik denk dat heel veel mensen niet begrijpen... Um, en dat is op zichzelf wel heel goed, omdat het nou eens helder te krijgen... en al die discussies over kunst en cultuur naar voren te brengen... Um, hoe, hoe erg we voor een prikkie op de eerste rij hebben gezeten in Nederland. We geven in Nederland eigenlijk helemaal niet zoveel geld uit aan kunst en cultuur... als je het vergelijkt met andere landen. En toch hebben we een enorme diversiteit, uh, heel veel soorten kunst... echt van internationale allure. Dus uh, laten we eerst beginnen met te zeggen... het is bij behoorlijk goedkoop in Nederland... Is er dan alles, is dan alles goed en is alles koek en ei met de kunst in Nederland? Nee, vind ik niet. Ik vind dat er echt wel een aantal zaken hervormd mogen worden, ook in de kunsten. Ik kom zelf, ik ben ooit opgevoed en opgeleid op de academisch in Maastricht. Uh, dus wat, ik ken wat, het kunst ja. ook een beetje van binnen. Maar wat kan er hervormd worden? Nou, de opleidingen, daar zijn er te veel van. Ik vind ook zeker dat er te veel. Uh, organisaties en ook gezelschappen en ook bijvoorbeeld orkesten soms in de middelmaat blijven hangen. En als je dan gaat bezuinigen op alles, op de zorg, op het onderwijs, nou liever niet op het onderwijs wat D66 betreft, maar op allerlei zaken, dan vind ik ook dat je best kan kijken nou waar kan je nou in de kunsten kijken? en dan mag en Worden ook... te veel studenten opgeleid Ja, zoiets, maar er zijn nog wel meer dingen in de kunsten waarvan je zegt, nou dan mag wel eens even een, een, een heggenschaar overheen, dat je wat uitgroei eruit haalt. Dat vind ik helemaal niet erg. Dus wij hebben zelf ook als oppositiepartij gezegd, D66 heeft gezegd, je kan best Bezuinigen. bezuinigen. Ja, dat Nationaal Historisch Museum, dat dat er nu uit wordt geflikkerd... door de staatssecretaris, geen enkel probleem. Dat, is, dat kunnen we ons nu niet veroorloven, prima. Maar, maar dit is te veel en te snel? Het gaat, het gaat, het gaat over de maatvoering. Zij willen ongeveer 400 miljoen bezuinigen op de kunst en cultuur. Inclusief ook die btw-verhoging. Want dat is natuurlijk bizar. Dat je zegt, er moet meer geld uit de markt komen. Wat gaan we doen? We gaan de btw op kaartjes zetten. Die kopen. maakt de kaartjes duurder. Precies. Maar zo zijn er bij elkaar opgeteld 400 miljoen euro aan bezuinigingen. Wij zeggen, nou, voor 100 miljoen zou je best in de kunst en cultuur alles bij elkaar kunnen bezuinigen. Maar dan moet je ook naar de orkesten kijken, naar de musea okay, kijken. En ik wil even naar een van de slachtoffers van de bezuinigingen. Dat is Els van Odek die hier zit, van de Rijksacademie. Ja, Enerzijds zegt Els daar natuurlijk... Uh, ik maak Uitzondering voor de topinstituten. Anderzijds, u bent een topinstituut. Uh, u bestaat ook niet sinds, sinds gisteren, uh, maar u gaat verdwijnen. Het, ziet het daarna uit? Uh, dat is geen vraag of het daarna uitziet. Als het aan de heer Zeilstra ligt, heeft hij uh, zich in de kranten zelfs direct uitgelaten de afgelopen dagen dat daar waar het naar Rijksacademie gevraagd is, daar gaat een streep doorheen. Rijksacademie is onontkoombaar een internationaal topinstituut. Het heeft een reputatie ver, ver, ver over de grenzen. Dat is recent onderzocht door het ministerie van OCMW... in een evaluatierapport door Felix Andersson Elvers. Wordt kennelijk in de prullenbak gegooid. Het is ongekend ja, hij hoe zegt, iemand op die manier dat gewoon hij, opzij zet. Hij, hij, hij zegt, u bent een postacademische opleiding... en andere sectoren subsidiëren we dat ook niet, dus waarom hier wel? Om te beginnen ontkent hij zijn eigen inspiratoren. Thorbecke heeft zelfs in de Kamer gezegd... dat het Rijksmuseum en de Rijksacademie staatsverantwoordelijkheid waren. Hij heeft dat gezegd omdat op dat ogenblik... topkunstenaars uit Nederland allemaal naar het buitenland trokken. Toptalent verdween. Ja. Dat ja. zal de consequentie hiervan zijn. Als je dit soort plekken met zo'n gemak, gewoon zoveel jaren... ontkent, niet lijkt te zien dat er een... Top reputatie is. U was gisteren ik, Gewoon op bij een prijsuitreiking van hem. U vertelde het net. Ja, ik was bij een boeiende prijsuitreiking van hem. De Rijksacademie is verantwoordelijk vanaf 1870, let wel, voor de Prix de Rome. De Prix de Rome is altijd uitgereikt door de staatssecretaris of de minister van cultuur. Wij werden gecomplimenteerd. Net zoals het meesenaat voor de Prix de Rome werd gecomplimenteerd. En daarna kwam die brief... Daarna kwam die brief. Kunt u zich voorstellen wat het meest senaat in Nederland... als het zich betrekt op de hedendaagse kunst... wat die mensen denken als de, staat, als de staatssecretaris... de dag daarna zegt, die prix gaat maar ergens anders heen. Ja. Zijn er voor u andere mogelijkheden om geld binnen te halen? Of krijgt u al een deel uh, niet van de overheid? Laat ik het zo vragen. Ja. Wij krijgen... Uh, wij voldoen aan de norm, om eens even iets te noemen... maar we mogen niet meer aanvragen. Ongeveer 25 procent van ons exploitatiebudget komt uit spondering... Nationaal en internationaal. En kan dat groter worden? vanzelfsprekend kan dat groter worden, maar met dit soort berichten niet. Dit soort berichten moet ik morgen tegen mijn buitenlandse sponsor uit Frankrijk zeggen van... ik weet niet of wij nog bestaan, want de Nederlandse overheid is in staat... om na meer dan 140 jaar een instituut met deze reputatie een streep doorheen te zetten... de kunstenaars naar het buitenland te jagen. Die blijven wel een eigen land en hopen op de topkunstenaars uit Nederland. Ja. Meneer Kramer, u heeft het boekje voor u liggen. U zegt uh, 101 alternatieve manieren om geld te vinden. Uh, gaat dat mevrouw uh, van Oordijk redden? Uh, ik vrees uh, met zo'n kapitaal uh, niet, want dat is uh, wel heel veel geld op heel korte termijn. En we praten over kapitaal, hè, over een instituut. Maar dit is, meer een, uh, dit is wel iets wat ik bij haar uh, uh, studenten zou willen neerleggen en bespreken. Want? Nou, omdat het een bepaalde ondernemerskracht uh, in mensen hoopt los te maken. Dat je laat zien dat je op allerlei manieren je kunst kan waarmaken... Ja, dat je niet per se uh, afhankelijk bent van het verkopen van kunst... of van het subsidiëren van kunst, maar dat er andere manieren zijn. Mevrouw van Oudijk. Ik wil onmiddellijk interveneren. Er is twee jaar geleden een geweldige veiling geweest... van werk van onze kunstenaars, onze top alumni in het buitenland... en onze advisors ja. bij Sotheby's. Dat heeft een miljoen opgebracht. Dat werk is allemaal gegeven door de kunstenaars. Dus die betrokkenheid is er op meerdere manieren... En ik zou ondernemerschap bij kunstenaars zeker niet zomaar opzij willen zetten. Daar gebeurt nee. veel meer dan men zich bewust nee. is. Maar let wel, toptalent hoort eerst gekoesterd te worden... en niet onmiddellijk op de markt gegooid te worden. Boris van der Ham. Ja, ja ik, kijk, er zijn heel veel bijvoorbeeld toneelgezelschappen, maar ook grote orkesten... die heel goed in staat zijn gebleken... en misschien nog wel in de toekomst nog meer zullen kunnen... om geld uit de markt te halen. Om bijvoorbeeld alleen al te zeggen, we gaan de kaartjes omhoog gooien. Orkater... Uh, zeer succesvol, uh, kleine gezelschap. Die heeft gewoon de afgelopen jaren geëxperimenteerd met de kaartjes duurder te maken. En de zalen bleven vol. En dat is de prijselasticiteit die zij aan kunnen. omdat ze een gevestigd gezelschap zijn. Grote namen, je weet wat je krijgt, kwaliteit. Dus ik kan me best voorstellen dat een aantal grote, uh, gerenommeerde gezelschappen. orkesten kunnen zeggen. Nou, we gaan toch iets meer eigen inkomsten krijgen. Maar die studenten en hebben maar, daar niets aan bedoeld. Maar wanneer u? het gaat over beginnende gezelschappen. straks heb je Ivo van Hoven aan tafel. Dat is een gevestigde naam. Met allemaal fantastische acteurs waarvan je weet, ook al is het een minder je voorstelling. Maar komen toch ze toch wel. Toch een mooie avond want je Meneer hebt altijd de kwaliteit. De beginnende maar beginnende gensenaars hebben er niets hebben dat niet. Nee, maar dat is, nou, dat is niet helemaal waar, want het is uh, dat de beginnende kunstenaars wel er steeds meer open voor staan. Maar ik praat wel redelijk wat met beginnende kunstenaars. En wat me merkt is dat het, het is een beetje gespleten is, want sommige kunstenaars die zijn er wel, staan er open voor. Anderen, de serieuze kunstenaars zoals dat heet, uh, merk ik, zijn er behoorlijk blind voor, omdat ze er eigenlijk ook heel tegen zijn. En uh, ik krijg wel hele gekke situaties dan in dat soort gesprekken. Want dan laat het je zien wat voor mogelijkheid ze hebben. Je drukt het in zijn neus en dan zien ze het nog steeds niet. Ik bedoel, Kun je een is voorbeeld noemen? Wat laten ze liggen? Wat ze zo op kunnen pakken? Nou ja, een kunstenaar die, die hadden we in een workshop bedacht... dat, die, uh, dat zijn beelden eigenlijk heel goed pasten bij deze, dit bedrijf. Uh, dat bedrijven ongetwijfeld geïnteresseerd zou zijn. Toen kwamen we daarna bij elkaar en ik wilde dit als leuk voorbeeld uitlichten. Van, nou, deze kunstenaar heeft een ontdekking gehad, uh, gemaakt... En ik keek me aan van, waar heb ik het over? Hij had dat helemaal niet opgepikt dat hij een manier had... om zijn kunst op die manier waar te maken. En dat geeft wel aan dat er in de grondhouding bij deze jongen dan... en de vraag is hoeveel dat voor dat andere geldt... Uh, daar toch wel iets, iets, iets mankeerde in de zin van dat hij dat niet maar zou vervelen. Mevrouw Van Oudijk, hier ja, ligt toch een, een concrete bij, bij, tip eigenlijk voor u. Ja, gelijktijdig mist hier iets essentieels. We hebben het over topmensen die kwalitatief... Top werk leveren. We hebben het niet primair over ondernemers. Ondernemen komt pas op het moment dat je de kans hebt gekregen je werk op topniveau te creëren. Wij werken niet met studenten, met jonge kunstenaars. Op zo'n niveau dat het grootste deel doorstroomt naar de internationale top. Mm -hmm. Als daar op voorhand allerlei marktmechanismen opzetten, kan ik u zeggen... dan creëren wij mainstream. Dan onthouden wij Nederland, wat internationaal top kan zijn. Ja, mijn grootste bezwaar tegen deze... Ik mag, mag ondertussen deze... even mevrouw Van ja. Oudijk bedanken... want we, ik wil even ruilen als het mag met Ivo van Hoven. Die schrijft ook aan voor deze discussie. Dus tot zover dank en sterkte in het vervolg van deze discussie. Hans, uh, mijn grootste bezwaar tegen de gang die deze discussie nu neemt... is dat het, uh, het allemaal natuurlijk waar is. Er valt op allerlei fronten vallen dingen te verbeteren. Er zijn dingen hier en daar overbodig. Dus je zit hier en daar vet op waarvan je denkt, uh, waar is dat, kan dat er niet af? Er gebeuren dingen uh, je zegt, die zouden efficiënter georganiseerd kunnen worden. Maar is dat niet dat heel belangrijk is, om maar vast te stellen is, nee, nu nee, nee, nee, in deze dat situatie? dat moeten we juist zeker? nu niet vaststellen, want, want dat is ons want? niet gevraagd. Er wordt 400 miljoen bezuinigd. De heggenschaar, die hier als, als voorbeeld voorbij kwam, prima. Of een extra zaadje met wat nieuwe bloemen levert, zoals uh, Arjon Klamers het noemt... Prima. Maar u maar denkt, u denkt nog bijel? dat u deze bezuinigingen tegen kunt houden? Nee, maar de, we, de, er zou in ieder geval nog ons best gedaan kunnen worden... om het te verminderen tot een niveau dat... Als we het hebben over verbeteringen in eigen verdiencapaciteit? Of als we het hebben over het schrappen van overbodigheden. Dat we zeggen. dan komen we net in de buurt. Maar hoe hoe willen u dat bereiken? Nee, nu ah. wordt het minder toneel, minder theater, minder beeldende kunst. Maar, maar hoe, u, hoe denkt minder. u dit nog te kunnen verminderen? Of, of minder ergens? Nou ja, uit te kunnen ik, kunnen ik hoop dat de regeringspartijen. Want ik neem aan dat we. en ik kijk even naar rechts, dat hmm. we de oppositie hierin wel mee hebben. Maar dat uh, Boris heeft... van ja. ja. Ja, nou in zoverre. Kijk, uh, het is natuurlijk belangrijk. Nee, maar dat even, je... even het praktische punt, hè? Want zij uh, ja. heeft natuurlijk een meerderheid. Ja, dus die de heeft een de meerderheid. PVD, en... PVV en CDA. En CDA en de... de SGP en de ChristenUnie ook, ook nog wel. En, en wat ik dus, hoop, wat ik praten... hoop dat er zitten, namelijk een aantal heel erg inconsequente zaken in het, in het beleid. Namelijk bijvoorbeeld die BTW. Dat is een enorme bijl. Dat moet er echt uit. Dat is zo inconsequent vanuit de redenering van de regering. Dat kan er af. Daar ga je op inzetten. ik vind, ik vind ook dat uh, het tempo van bezuinigingen. Uh, dat daar ook een verandering in moet komen. Want, de Raad van dan, want, Cultuur heeft dat geadviseerd. Absoluut. Dat heeft zelfs daarnaast genezen. Exact. En daarvan denk ik echt, want ik doe echt ook een beroep op de regeringspartijen. Van, als je nou vindt dat bepaalde uh, kunstvormen nog meer aan eigen verdiencapaciteit moeten winnen. waar best iets voor te zeggen Wat geef ze de tijd. Geef ze de tijd om dat te proberen. Mm -hmm. Op het moment dat je dat niet doet. dan ben je met kwaadaardig beleid bezig. Ivo van Hoven uh, van Toneelgroep Amsterdam. Uh, het, het ging net ook al een beetje weer over hoe zorg je dat nieuw talent he, kan blijven komen. de kans krijgt, de uh, staatssecretaris. Zijlstra zegt van ja, daar hebben we uh, allerlei instellingen als productiehuis en zo niet voor nodig. Dat moeten eigenlijk de instituten zelf doen, toneelgroep Amsterdam. Kan dat? En dat moeten we doen met minder geld. We moeten zelf toneelgroep, toneelgroep doen, Amsterdam moeten meer geld. We moeten meer, geld, ja. we moeten meer uh, toeschouwers halen, we moeten meer inkomsten maken. Maar tegelijkertijd moeten we ook zorgen voor talentontwikkeling. Waar je, waar je Wat we graag doen, wat we overigens al doen. We hebben een speciaal project, TH2 heet dat waarbij dat twee uh, tot drie jonge regisseurs... in vier jaar tijd worden begeleid en opgeleid naar de grote zaal toe. Dat doen we al, maar dat moeten we nu in de toekomst gaan doen met minder geld. Maar die voorstellingen, dat zijn voorstellingen... die per definitie natuurlijk een heel klein publiek trekken. Dan moet je denken in de, in de orde van grootte van 2000 mensen. Dan heb je volle zalen gehad voor dat soort voorstellingen. Voor, dat voor zijn nieuwe experimentele voorstellingen. Een voorstelling in de grote zaal... Uh, die, alle, die heeft uh, per definitie 15, 20, 30 tot 40.000 toeschouwers bij ons... Je kunt het niet met elkaar vergelijken. En dat is denk ik de denkfout die je op dit moment gebruikt. Men heeft dat allemaal niet, denk ik, in detail bekeken. En de consequenties daarvan... Ja, die zullen in de volgende weken uh, stil gaan worden. blijken. Maar de grootste inconsequentie... Ja. ik wil even Boris nog inhaken... In, in blijft natuurlijk het beginpunt. De 200 miljoen. Het gaat over, vier, het gaat over meer. We weten het allemaal. 300, 400 miljoen. verschrikkelijke cijfers allemaal. Maar die 200 miljoen, daar gaat het om. Ik denk dat er niemand in de sector... en dat wil ik toch nog eens herhalen enig probleem heeft met bezuinigingen... als er uh, doorheen heel de maatschappij... Moet, uh, het, het wat minder moet gebeuren, dan doen wij dat ook. Dan doen wij daaraan mee, dan zijn we daar solidair in. Maar als dat maar 8% is gemiddeld over de andere sectoren... en het is in de kunsten 30%, ja. en je zegt daarbij in je openingszin... Van, van in het regeerakkoord... eindelijk stonden we eens, in, eens een keer in het regeerakkoord met de cultuur... maar het was wel op een hele rare manier... dat het om de kwaliteitsimpuls zou gaan, dan is er natuurlijk een heel vreemde cynische gang van zaken. Ik blijf beweren dat dit pure bezuinigingen zijn... dat dit een pure politieke daad is... en dat het niets te ja, maken dat, heeft met dat, artistieke dat erken, of kwaliteitsimpulsen. En dat is de grootste inconsequentie. In kwaliteit, Ivo, geloof zegt, 200 miljoen, Je hebt het niet. over het percentage. Het is disproportioneel veel, zeg ja. je. Zelstra zegt, ja, dat is ook expres zo... want als ik maar een klein beetje doe, dan gaat iedereen een klein beetje... en dan verandert er helemaal niets. En ik wil dat de instellingen zich iets meer aantrekken van het publiek... en iets meer geld uit de markt en bij het publiek, zoals Klaar Klaarmer net zei, weghalen. Ja, ook daar zijn vreemde gedachten sprongen. je uh, uh, op Amsterdam, ik wil niet te veel alleen maar... voor mijn eigen club spreken in dit soort gelegenheden... want ik vind het natuurlijk belangrijk dat je het in het echt het brede kader ziet. Maar toen op Amsterdam moet maar, zou je kunnen zeggen... 15% eigen inkomsten Jullie worden halen. relatief ontzien... Maar wij halen 26% eigen inkomsten. Zonder dat daar nee. iemand zegt dat wij dat moeten doen. Geen al. enkele kunstenaar, geen enkele leider van een groot gezelschap... wil voor, grote, wil voor lege zalen spelen. Ja. In tegendeel, wij zetten internationale co-producties op. Daar wij, ja. uh, krijgen wij geld. De voorsting van de Russen wordt meegesubsidieerd het Polen. Daar gaan we het zo direct over hebben. Arjo klaar maar toch even, want net zei je... Uh, uh, Misschien ook om dat draagvlak voor kunst te vergroten... zou je juist er meer in moeten slagen om mensen dat waardevol te laten vinden... en daardoor uh, er ook voor te laten betalen. Hoe zou je dat dan voor elkaar moeten krijgen? Nou, je kan uh, denken aan een vorm van aandeelhouderschap. Uh, ik heb wel eens experimenten met maar ik denk aan zo'n toneelgoed Amsterdam... Hè, dat je dat, dat een uh, dat dat soort uh, groepen mensen organiseert... die op een manier aandeelhouder worden van het uh, van toneelgezelschap... En dat aandeelhouderschap dat uh, mensen vinden namelijk leuk. Het is ontzettend leuk om met zo'n theatergezelschap betrokken te zijn. Het is geweldig, uh, een geweldige sfeer. Er gebeurt veel. Uh, allemaal inhoudelijke discussies. Uh, veel mensen zouden daar op een best aan willen schurken. De vraag is alleen hoe. En, uh, dat doen ze al, ik hoor. Denk, Ja, dat gebeurt al wel. Maar nee, dat, heet dat, vrienden, het dat heet vriendenvereniging. De nou, appel ja, ja, is daar. Aan begonnen. Ja, de appel is een ja. voorbeeld. Ja. Uh, ja, maar dat gebeurt ondertussen in heel de sector. Dat is niet ja, alleen ja, de, opnieuw wordt er ja. de indruk gewekt alsof er iets nieuws bedacht is... wat ja. nog niet gebeurt. Het gebeurt allemaal. Dat ja, heet vriendenverenigingen. beter. alles kan beter. De vrijwilligers die genoemd werden... Maar ja, wat wij, het wemelt van de vrijwilligers. Dat, dat weet ik wel, maar het is. We bestuderen dat meer van. Dat, dat je ook ziet dat er een andere slag mensen daarvoor nodig is. Die, kijk, dit is, deze sector is heel sterk op de, op de subsidie gericht. Dus ze zijn ook allemaal gepokt en gemaakt in hoe je die subsidie. Uh, kan doen. En terecht, want dat is 85% uh, tot. Nou ja, in zijn geval dus bij uh, 70% van, van de inkomen. Maar toch een. Het grootste deel. Maar ik moet wel zeggen dat... dat, dat nee, die, dat, ik, ik moest even corrigeren. Ja. Die 27 procent, 26 procent zijn eigen inkomsten. Daarnaast, zoals ik net zeg, hebben we ook nog co-productiegelden... die we uit het buitenland, niet uit Nederland halen. We hebben ook co-productieovereenkomsten met een Belgische grote groep. Uh, dat was het en de ja, het toneelhuis. Dus wij, wij zijn echte ondernemers. Hoor. Maar is ja, het, is het, het, niet, maar is ook, het dan, niet tekenend als meneer Klamer zegt... Uh, jongens, uh, oké, okay, die dingen gebeuren, maar jullie laten mogelijkheden liggen... dat eigenlijk de enige reactie is, jongens, dat kan niet. Dat heb ik al twee keer gezegd, een, een dat het niet gaat. We gedaan in, ja. de, in de krant voor allerlei uh, suggesties. Er komt heel veel uit de beeldende kunstsector. Er is geen één suggestie binnengekomen van de podiumkunsten. Geen één. Hans van en, een het bed. gaat er niet om dat er dingen verbeterd zouden kunnen worden. Het gaat erom dat op dit moment van de discussie... waarin er een plan ligt voor het bezuinigen van 200 miljoen... het uh, praten over hoe we met nagelfijltjes, met gerichte injecties... en hier en daar een uh, heggenschaar dingen zouden kunnen verbeteren, in geen verhouding staat tot die 200 miljoen. We moeten de dingen in perspectief blijven zien. En, en, en, en, en redenering, hebben, de redenering dat de draagvlak groter zou worden... en dat mensen misschien zelfs zich meer zo, betrokken zouden de, de, de voelen... De, de als u meer een beroep op ze zou doen, die, die volgt u niet? De ondertoon is er één, natuurlijk kan het meer... maar de ondertoon is er alsof dat nu niet zo zijn. En ik heb net die 100 miljoen mensen genoemd... de sponsoren staan even wat minder in de rij... want maar, er is een kleine financiële crisis... Maar onze grote kunstinstellingen zijn meer gesponsord dan wie ook. Ja, Ik wil nog dat, even dat, één dat... vraag aan Ivo van Hoven. Want gisteren hadden we hier ook een gesprek. En uh, toen ging het onder andere over een column van Herien uh, Wensink... Uh, eindredacteur van het Cultureel Supplement NRC. Die zei, de toneelzalen zitten leeg. Buiten de grote steden. En zelfs als uh, Toneel op Amsterdam uh, met de voorstelling Spoken bijvoorbeeld buiten de grote steden komt, zijn de zalen leeg. Dat werd toen boos op gereageerd door Mark van Warmerdam en uh, ja. Mesfavraskaat. Klopt dat of klopt dat nee, niet? Nee, dat klopt natuurlijk niet. Er zal zeker eens een voorstelling zijn die we ergens spelen, waar er wat minder publiek zit. Maar Toneel op Amsterdam heeft elk jaar gemiddeld een 100.000 toeschouwers. En als je weet dat wij 350 avonden per jaar spelen... van die 350 zijn er dus ook die kleinere voorstellingen, TH2-voorstellingen... dus ongeveer een 270 grote zaalvoorstellingen, deel het door elkaar in... dan weet je ongeveer dat die zalen echt niet leeg zitten. Donel, op Amsterdam moet het land in blijven gaan in deze mate... Waar maar dat jullie... willen we ook graag. Dat willen we ook graag. We hebben onze naam misschien, maar dat willen we echt graag. Ja, het is een beetje <laughs> gekoppeld aan de grote steden. Goed, het is natuurlijk altijd onvoldoende de tijd uh, om alles te behandelen. Maar we hebben weer een deel behandeld. En het zal een discussie uh, blijven uh, die, die loopt. Dus ik uh, nodig jullie voor het vervolg ongetwijfeld ook graag weer uit. En ik dank jullie tot zover. Boris van de Ham, D66, Els van Oudijk heeft u gehoord. Van de Rijksacademie. hans Orne van den Berg van de Schouwburg en Concertgebouwdirecties. En Arjo Klamer van het boekje... Pak aan 101. Maar een om de kunst <laughs> te financieren. <laughs> ja. Pak aan. Zo direct praat ik door oh, met Ivo van Hoven van toneelgroep Amsterdam over de nieuwe voorstelling De Russen. Oh, Blijf luisteren. Dit hebben Avro. Ah, Ter schelling. Eiland in de Waddenzee. Een bijzondere locatie. Strand. Bos, duinen en één keer per jaar het wereldberoemde theaterfestival Oerol. Ja, dit is het uh, geboortehuis van Oerol. Luister morgen naar de documentaire Het Geluid van Oerol. Hier is het allemaal begonnen. Over de ziel van een festival. Bedreigende bezuinigingen en Oerol als manier van leven. Vrijheid, vrolijkheid en genieten. Morgenavond 9 uur Oerol in Holland Doc Radio. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. De zomerse dagen waren echt topdagen voor onze panelen. Ja, superveel stroom geproduceerd. En wat we teveel hadden, dat hebben we verkocht. Nou, we doen sowieso veel zelf, hè. Koekjes bakken, ijs maken, schutting zetten. En energie opwekken dus. Ja, dat ook. Ook zelf energie produceren? Enexis wijst u de weg. Op onze website laten we stap voor stap zien hoe je dat het slimste aanpakt. Kijk op zelfenergieproduceren.nl Oh, het was een nierziekte dodelijk. Gelukkig heeft dialyse dat veranderd.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 No, nou, hij factureren, not zeponeren. Gewoonlijk redt u zich prima over de grens. En toch, u vraagt zich af of uw medewerkers daar u echt begrijpen. Schouten en Nelissen helpt mensen en organisaties het beste uit zichzelf te halen. Met training, coaching en organisatieontwikkeling. Ook in het buitenland. Kijk op sn.nl. Schouten en Nelissen. Het kan beter.